Om het na te kijken. Dat is gewoon een zekerheidsvraag. Ja, wat Don zich net even Apeldoorn. De schouderhouder heeft het antwoord. Oh, we gaan ja, door. De parkeerverordening is eruit gehaald. Dus de parkeerverordening 2010. Dat betekent dat de parkeerverordening 2009 gewoon doorloopt. Dus, de parkeerverordening 2009 blijft van toepassing voor 2010. Die wordt niet ingetrokken en niet vervangen. Ja. Gewoon voor de zekerheid dat, ja, nee, dat het allemaal duidelijk. klopt. Nee, met, okay. Maar daarmee is denk ik de zekerheid gegeven als ik u in instemmend zie knikken. Andere nog vragen? Nee? Um, nou, dan gaan we maar even bij hand opsteken. Dan, dan heb ik dat toch nog een keer uh, voor elkaar. <laughs> Wie is voor dit abonnement? Bij hand opsteken graag. Het abonnement wijziging lees En dus aanpassen aan de vorige agendapunt waarin die wijzigingen zijn vastgesteld. Bij hand opsteken graag. Unaniem. <laughs> Ik constateer dat het unaniem is. <laughs> dan is het abonnement aangenomen. En dan de belastingverordening 2010 inclusief abonnement. Bij hand opsteken graag. Ik kijk rond. Dat is unaniem. Dank u wel. Dan gaan we naar... Agenda punt 9, de begrotingsrapportage 2009-2. En als ik het goed zie, is daar ook een abonnement voor al in aanwerking meneer Paap VVD. Mag ik aan u als eerste het woord geven? Ja, voorzitter. Dat was... Er zijn een aantal opmerkingen te maken over de BERUP, maar die laten we voor het is. Maar een van de voorstellen die in de BERUP geslopen was, is om gelden te reserveren. Dat is nieuw beleid. Daar zien we graag een uh, separaat voorstel voor. Vandaar dit abonnement, wat dit uit de BERUP haalt. En Klees uh, opdracht geeft om met een separaat voorstel te komen voor de culturele manifestatie op het uh, Middenboulevard. Zodat we dat op zijn merites kunnen beoordelen in de commissie. Dank u wel. Essentie is denk ik ook duidelijk, want u verhoort datgene wat ook in het besluit staat. Hè? En dan laten we de overwegingen ter zaken. Heeft iemand vragen aan meneer Paap over dit abonnement qua strekking? Dat is niet het geval. Heeft iedereen het abonnement? Er is aan u een setje uitgereikt. En het zit op pagina 3 van het setje, zeg ik u uit het hoofd. Ja, wacht. Ik gun even iedereen zijn leespauze. Abonnement Romeinse 3, begrotingsrapportage 2009-2. Iedereen heeft het. En de strekking is dat. Meneer Bluis, u wilt het vragen stellen? Ik vind ik het wel, dat het wel leuk om het weer terug te brengen. Maar ik wil er toch nog eens op wijzen. Want we hebben namelijk een beantwoording van de wethouder gehad. En er staat het budget kust en boulevard is bestemd voor een kwaliteitsimpuls badplaatsen... ...voor procesbegeleiding en realisering van nieuwe leisure Het nou, CDA ziet in de wijze van aanpak met een cultureel programma... ...zien wij niet in dat je daarmee voldoet aan datgene wat er staat over procesbegeleiding en nieuwe functies. Dus voor het CDA, het is jammer, het college heeft vier jaar lang de tijd gehad... ...want wij hebben hier al vaker vragen over gesteld om dit in te vullen... En ja, dan gaat het maar niet door. Dus voor ons hoeft het eigenlijk helemaal niet in behandeling te worden genomen. En mag het gewoon uh, dan maar niet. Want als we niet in staat zijn om daar op die wijze invulling aan te geven... ...voor procesbegeleiding en realisatie van nieuwe uh, lesjefuncties... ...en komen met een of andere uh, leuke, leuke verhalen over uh, culturen, manifestaties... ...dan zien wij, uh, vinden wij zonde van het geld. Meneer Paap, VVD. Meneer Bluis, uh, ik heb dit zo gedaan omdat u anders, als u de op aanneemt, uh, dat u dit vaststelt. Dus u kunt toch straks, uh, als het voorstel, voordat het uh, al dan niet goedkeuren. Maar het gaat hey, dat, er nu om dat omdat het uit al... de op komt. Ja, oké. Okay. Maar ik geef maar vast even aan dat voor ons er nu al uit had gemogen. Dank u wel. Zijn er nog andere vragen ter verduidelijking, meneer Stammes? Ja, voorzitter, ik heb, uh, wij hebben hier een enige tijd geleden over gesproken in het informeel overleg over de, over de Middelboelenvaart. Dit hele verhaal van culturele activiteiten. En uh, dat dat op de rails gezet zou worden. Uh, wat ik mij afvraag, dat is, uh, ik heb begrepen dat het wel belangrijk is dat dit op, op een op korte termijn gaat, uh, gaat starten. Houdt uh, nu het voorstel van, van de VVD uh, de hele zaak op? Uh, is dat onoverkomelijk, uh, schadelijk voor de ontwikkeling? Uh, nou ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Dank u wel, de portefeuillehouder noteert ze. Andere nog, meneer De, de Rode eerst, want die had eerder zijn vinger op. Uh, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Ja, op uh, pagina, dan moet ik het even goed zeggen, want anders uh, vraag ik, ik ga weer in de warmte. Er staat een bedrag opgenomen voor... Uh, in de welke, welke pagina, meneer De Rode? Ja, ik ben... Sorry, oh, ik ben ook ja, ook aan het en we ging doorpraten en dan... Ja, uh, mannen kunnen soms niet twee dingen tegelijk. Nee, dat snap ik. <lacht> mm. Nou ben ik het opeens. Oh ja, hier. Pagina 18, sorry. Pagina, pagina 18, 18. U heeft het Er uh, staat uh, uh, iets over de inkomstenstand en ventplaatszaken... ...over huur ook Dat nadelig saldo, dat heeft de wethouder uitgelegd... ...is uh, voor uh, de venters... Nou is mijn vraag, want dat staat ook in de begroting van 2009, dat we zijn ook nog bezig met de standplaatshouders. Daar is nog geen uh, contract, er is nog geen vergunning. Uh, heeft dat nog ook nadelige consequenties voor deze begroting? Want dat bedrag is dus alleen voor de venters opgenomen. Daar zou ik nog even graag duidelijkheid over willen. Goed, de vraag is genoteerd. Meneer Bluis, u stak ook nog een vinger op. Ja, dat gaat over die, die ISA-gelden die nu naar de post voormalig personeel gaat. Ik, ik heb er eigenlijk in principe gewoon geen goed gevoel bij dat het op, op, deze, op deze wijze gaat. Ik bedoel, het zijn, het zijn gewoon algemene middelen die gaan terug. En als het college extra geld nodig hebt, dan, dan, dan horen we dat wel. En uh, er is een pot afgesproken. Dus ja, ik, ik vind het gewoon niet juist dat het gebeurt. We moeten gewoon terug naar de algemene middelen. En, en, en we moeten gewoon de, de vorm volgen die we hebben. En dan kom ik toch maar even terug op een brief die ik net heb gehad. Oh, als je ziet hoe er wordt gedaan. We hebben 10, 100.000 euro voor parkeer, Want ik had verwacht dat, dat zoiets dan in zo'n beerap wel verwoord wordt. Hoe er dan met de gelden om wordt gegaan. Maar zo'n punt dat niet. Er wordt 100.000 euro door deze raad ter beschikking gesteld. Ja? Dat is dan... Iedereen dacht dat het voor externe inhuur is. Nee, het wordt ge gewoon gebruikt voor organisatieuren. Ja. En vervolgens wordt er dan weer in andere posten wordt er dan weer minder uitgegeven. Want het wordt eigenlijk voor de, vanuit de organisatie gebruikt. Ja, zo hebben wij geen enkel zicht meer op hetgene wat wij ooit hebben afgesproken. Over hoe, hoe we nou met de personeelskosten omgaan. Dus ik wil daar, dat, dit, dit, dit punt wil ik dan voor de volgende commissie dat het geagendeerd wordt. Want het, het zicht van de raad als, als controle raakt zo helemaal zoek. Anderen? Ja voorzitter, maar het lijkt me toch logisch dat wij inzicht krijgen in de besteding van het bedrag uit de reserves, want dat kunnen we toch ook gewoon vragen, dat wij daar elke drie maanden of bij BERAP over geïnformeerd worden en dan kunnen we altijd eh, op dat moment eh, de vinger opsteken en zeggen ja, oh, oh, wacht eens even, we willen eerst eigenlijk, van, we eigenlijk willen we van tevoren geïnformeerd worden, wat is er aan de hand, want het is een fix bedrag en we hadden met elkaar afgesproken dat er een apart voorstel zou komen, nou heeft men... Gedacht van nou een extra reserve, bestemmingsreserve in het leven roepen, dat doen we niet. Daar hebben wij ons erg tegen verzet in de, in de commissie. Zegt dat hoort niet. Nou heeft men het zo gedaan, denk ik. Nou, ik vond wel een, een handige oplossing. Maar wat u zegt natuurlijk over het zichtbaar maken, zo noem ik dat maar even, daar moeten we wel goed bij stilstaan. Dank u wel. Anderen nog? Ja, dan ik mag ik even een vraag... Dus. Ja, meneer kijk ja, die ISA die staat mij ook al dwars. Omdat ik van mening ben. Dat die gewoon terug moet in de, in, in de algemene reserve. Maar als we dan met elkaar eens zijn van dat hij terug moet in de algemene reserve. Dan moeten we er allemaal een meentje voor maken. Of gaat u dat te ver? Zal ik het college vragen om te antwoorden? Ja? Vraag inmiddels voldoende. Eens dus even kijken. We beginnen... Volgens mij de eerste vraag gegaan over de 40.000 gulden euro cultureel programma in de boulevard. Meneer Biemann. Dank u wel voorzitter. Het amendement uh, uh, kunnen wij steunen waar het betreft het uit de begrotingsrapportage halen van het bedrag. Um, wij zijn tot de ontdekking gekomen dat namelijk het daar helemaal niet in thuis hoorde. Want de BERAP is dus bedoeld om afwijkingen van bestaand beleid aan te geven. En dit is geen afwijking. Dus dat deel van het amendement kunnen wij steunen. Het tweede deel is eigenlijk waarin gevraagd wordt om met een apart voorstel te komen is overbodig. Want in feite heeft u daarover al beslist om het budget ter beschikking te stellen. Namelijk het budget Kust en Boulevard. En daaruit wordt dus gewoon nu geput. Als u daar een gedachtenwisseling over nog wil, dan kan dat natuurlijk altijd. En die hebben wij in feite ook al een beetje in de informele zin een voorschot opgenomen. Dus wij kunnen het eerste deel van het amendement steunen. Het tweede deel is niet nodig. Dank u wel, portefeuillehouder. Um, als ik het goed heb, is er ook nog een vraag gesteld aan portefeuillehouder Tatus. Door ja. meneer de Rodes, stand Dank event, u, plaatsen. Dank u, voorzitter. Uh, dat heeft in, geen consequenties... Oké, okay. dan is er volgens mij alleen nog een vraag, of ja, het is eigenlijk geen vraag geweest, maar meneer Bluis heeft uh, eigenlijk zijn standpunt van de commissie herhaald in zaken de ISA-gelden, dacht ik, hè. U had geen vragen aan mij. En meneer Kuiken uh, vulde voeten daaraan toe, dat bij de reserves je daar inzicht krijgt in de besteding, en ik... Herinner u eraan dat uh, de portefeuillehouder heeft aangegeven in de commissiebehandeling... dat hij eraan hecht om bij de besteding van dit geld... in de discussies die gaan komen, de raad nadrukkelijk te betrekken. Vooraf. Dat is het enige wat ik u nog meegeef in de discussie. Wenst u het debat in tweede termijn? VVD-portefeuillehouder heeft iets gezegd. Nog reden om daar reageren? Nee. Dank u wel, meneer Paap. Uh, nou, Niemand wenst debat. Dan gaan we over tot stemming. Dat betekent dat abonnement 3 ongewijzigd in stemming wordt gebracht. Wij doen dat bij handopsteken, wat mij betreft. Wij gaan uh, stemmen. Tenzij ik me vergis. Ja? Abonnement 3 van de VVD Abonnement Romeinse 3, excuses. Begrotingsrapportage BRAP 2. Wie is. Nee, de VVD handhaaft het abonnement toch meneer Paap? Ja, precies. Nee, want ik word afgeleid. Ik had het al begrepen, maar check het maar even. Dames en heren, bij hand opsteken. Wie is voor abonnement begrotingsrapportage 2009 2? We zijn met het abonnement. Het abonnement ingediend door de VVD-cultureel programma. Wie is voor het abonnement? Dat zijn de fracties van de Oudere Partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort en de fractie van de VVD. Inclusief meneer Kramer? Ja. Inclusief meneer Kramer? Ja, ik zag uw vinger namelijk niet toen ik rondkeek. Dank u wel. Ik wil u niet te kort doen. Wie is tegen dit abonnement? Tegen is de fractie van de Partij van de Arbeid. En dan lijkt het erop dat het abonnement is aangenomen. Dan, dan breng ik het begrotingsrapportagevoorstel 2009 in stemming bij handopsteken. Wie is voor dit voorstel? mag ik er een stemverklaring bij zijn. Zeker, meneer Van Deursen. Ja. U altijd. Ik ben uh, voor het uh, de begrotingsrapportage, ik ben toch tegen punt 4 van de ISA om het bedrag in. Uh, ...in een aparte reserve van de story blijft de mening ...dat het in de algemene middelen terug zou gehoord. We gaan Van Een andere stemverklaring, meneer Bluis. Dat geldt voor mij hetzelfde, Dank u voor wel. het CDA. Dank u wel, nog een keer, meneer De Rode. Bij hand opsteken, wie is voor de begrotingsrapportage? Ik kijk rond, dat is unaniem. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan zijn wij... <coughs> ...aangekomen bij agenda punt 10... ...herziening grond, exploitatie Louis-Davidskaree en verlening aanvullende kredieten. En als ik het verslag van de commissiebehandeling zie... Uh, ...heeft het CDA nog vragen of opmerkingen of een statement... ...aangaande de dekking van de louis Davids garage, parkeergarage 2. Dat waren de enige discussiepunten, dacht ik. Klopt dat? Dan stel ik voor de daartoe te beperken en mag ik de CDA uitnodigen als eerste het spits af te bijten. Ik zal het kort houden, want... Meneer uh, ja, wij wensen dekking. Wij hebben dat uh, meerdere malen aan de, de wethouder gevraagd. En dan krijg je als antwoord. Ja, we, we, we, we komen met, dek met een dekkingsvoor met een voorstel of met een kredietvoorstel. Maar nou, dat kredietvoorstel is er, maar er zit geen dekking aan vast. Dus, dus ja, voor ons is dat gewoon. Uh, wij vinden dat niet uh, tonen van bestuurskracht. Wij vinden dat ook niet in de lijn met hoe wij normaal. ...met uh, investeringen omgaan in, in dit huis. En dan kan iedereen roepen... ...ja, dat is pas voor, voor uh, 2015 jaar later. Ja, dat is dus over je graf heen regeren... ...zonder dat, dat je daar de consequenties van neemt. En dat vinden wij dus niet goed. En dus op dat, dat punt zullen wij dan ook tegen dit voorstel stemmen. En we zullen geen abonnement gaan indienen... ...om hoe we aan die dekking moeten komen. Want wij, weet, wij weten het niet. Wij weten wel dat er zowel vanuit het huis... En vanuit hetzelfde bureau wat dan door de wethouder steeds wordt ondersteund van die hebben het goed werk verricht. Is gewoon aangegeven dat het onverstandig is om dit te doen. In het huis is het gezegd en door het bureau wat we inhuren. Nou wat moeten we dan nog meer? En vervolgens doen we het. Vind ik dan nog niet erg. Maar kom dan ook met dekking. En dat vind ik dan een hele rare zaak. En dat vind ik niet uh, uh, verstandig uh, ja, met, je, met, je, met je middelen omgaan. Ik vind het gewoon wat dat betreft een onverstandig besluit wat we nemen. Dat was het, meneer Bluis. Dank u wel. Uh, meneer mouwburg had als eerste zijn vinger omhoog. Meneer mouwburg Wilson. En daarna meneer Kuiken. Dank u, voorzitter. Ja, even inhaken op wat de CDA voren brengt. Um, ik, ik denk, eerlijk gezegd, ik zou dat iets anders willen verwoorden. Maar ik denk dat wij wel, nadat wij het besluit hebben genomen om die parkeergarage te bouwen, een business case moeten, moeten vragen. Omdat uh, dat uh, datgene is wat in feite de, de verdere voortgang... ...bepaald naar ons idee... ...en ik zou graag een, om een, correct, om een uh, reactie... ...van het college willen vragen. Dank u wel, meneer Kuiken. Ja, voorzitter, ik kan heel ver meegaan... ...met datgene wat, uh, wat de heer Bluis ook, ook zegt. Alleen het is echt zo... Uh, ...de meerderheid van deze raad... ...heeft uh, besloten om dat te doen. Nou, dat betekent dat men op, uh, op termijn... ...en dat is nu misschien het ...dat men op termijn... ...uiteraard met een dichting zal moeten komen... ...maar ja, dat is niet morgen... En daar kan ik dan zelf iets van vinden. Uh, uh, maar de meerderheid van de raad heeft dat uh, beslist. Dus dat betekent dat ik nu ook gewoon voor zal stemmen. Dank u wel. Uh, geen eerste termijn verder. Voor de verhouder ligt één vraag. Ja, dank u voorzitter. Uh, nou, de heer bouwberg Wilson en de heer Kuiken, die hebben eigenlijk het antwoord al gegeven... Uh, wij zullen dus met een, uh, een business case komen in 2012 die de dekking aan zal geven voor uh, dit plan. En uh, ik denk dat daar het antwoord mee gegeven is. Dank u. Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan brengen we het voorstel. Nou. Gerard, op de tijd zou het net kunnen nog. We gaan hoofdelijk stemmen. Voor of tegen en de stemverklaring mag tijdens het hoofdelijk stemmen of ervoor voor of daarna door de persoon worden aangegeven. Nou, meneer Suttorp, u heeft echt uh, de hoofdprijs vanavond. We beginnen voor de vijfde keer. Bent u voor of tegen het voorstel? Voor. Hey, uh, dames en heren, meneer Bluis, stemverklaring. Ja, wij zullen tegen punt 3 stemmen het verstrekken van een krediet van 3,6 miljoen 400... 3,6 miljoen 43.000. Ik kan het genezen uitspreken: 43.000 euro. En vinden dat nog steeds dat de wethouder een toezegging heeft gedaan. dat hij met een voorstel zou komen. Dus en, wij stemmen daartegen. U stemt tegen, tegen het complete voorstel. Nee, nee, Drie. Uh, dat is ingewikkeld voor mij. Ja, dat is ook ingewikkeld. Maar thuis. Uh, uh, dat is een stemverklaring, toch? En wat is uw uiteindelijke. Voor? Ja, wat zijn aan het noteren? Meneer Bouwburg-Wilson? Voor. Meneer Van Deurzen? Tegen? Ik bedoel, drie. Oké. Okay. Maar nee, ik zou zeggen: Gewoon tegen, dezelfde stemverklaring eigenlijk als CDA. Maar nou, bent u voor of tegen? Tegen. Nee, ja, okay. tegen, tegen. Mevrouw Draaien? Voor. Meneer Drommel? Voor. Mevrouw Geurensson. Voor. Meneer Henry jonfer Voor. Meneer Kramer? Voor. Ja, met stemverklaring. Ik begrijp uh, de angst van het CDA, maar ik wil wel uh, voorstemmen. Dat zijn warme woorden, meneer Kramer. Meneer Kuiken. Ik ga even knuffelen. Voor. En ik heb zojuist aangegeven waarom, voorzitter. Meneer Paap, VVD. Voor. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Voor. Meneer Poster. Voor. Mevrouw Rietkerk. Voor. Meneer De Rode. Tegen. Tegen. Meneer Simons. Voor. Meneer Stammis. Voor. Meneer Suttorp heb ik net gehad, want we zijn rond. Daarmee is het voorstel aangenomen, 15 stuks voor. Wij gaan door naar het toegevoegde agenda punt 11. Zijnde de motiewijziging monumentenverordening ingediend door... De, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Gemeentebelangen Zandvoort en Sociaal Zandvoort. Wie van die drie wenst het woord? Mevrouw Keurrensson. Wij hangen aan uw lippen. Dank u wel, voorzitter. Uh, monumentenbeleid is eigenlijk iets wat al jaren op de agenda staat. Mag ik, mag ik mevrouw Keurrensson? Het lijkt alsof een aantal mensen de... Die snappen het al. ...motie niet hebben. Jawel hoor, in het lijstje, okay. in het pakketje erbij. En wat, meneer Herrian van Poorten. Sorry, voorzitter, maar ik heb er drie tegenstemmen geteld... Er zijn twaalf voor. Maar u doet een agenda voorstel, ik heb, begrijp ik dat goed? Ik heb tegen drie gestemd, maar voor de andere twee. Ja. En, en, en, nee, Zullen we dit onderwerp bij de notulen van de volgende vergadering behandelen? Meneer Sorry voorzitter. Ja, ik word wat milder als ik begin slaperig begin te worden. We zijn bezig met agenda punt 11, motie, wijziging, monumentverordening... en mevrouw Geurenson had ik het woord gegeven. Nogmaals dank. Het monumentenbeleid is eigenlijk al een aantal jaren aan de orde. In eh, 2007 is het al een aantal keer in de commissie geweest. Daarbij is er ook een krediet beschikbaar gesteld. Er is een toezegging gedaan dat er een monumentenbeleid zou komen. Bij de begrotingsbehandeling van, eh, voor het jaar 2008 is het nogmaals aan de orde gekomen... en is er wederom een bedrag ter beschikking gesteld... Wat we nu eigenlijk zien is dat er toch nog steeds geen uitvoering aan is gegeven. Dat zou op zich niet zo erg zijn... ...waar het niet dat er toch diverse panden verdwijnen binnen dit dorp. En dat baart ons zorgen. Als we kijken naar de Haltestraten zien we toch ook weer dat er recent drie monumentale panden verdwenen zijn. En zo, het is niet uit te sluiten dat er meer zullen verdwijnen. Tot op heden konden we daar eigenlijk niets tegen doen. Waar het niet dat... Internet, Het is toch een heel mooi middel tegenwoordig. En we hebben nu ook de Twitter. En daar kwam naar voren dat uh, er een mogelijkheid bestaat om een artikel op te nemen in de monumentenverordening. Die het college de mogelijkheid geeft om een pand binnen 24 uur aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat brengt ons ertoe om een motie in te dienen om het college op te roepen. En ik ga even de overwegingen erbij pakken, dat in de praktijk blijkt dat het in enkele individuele gevallen voorkomt dat toekomstige monumenten, panden en of objecten worden bedreigd met sloop of verbouwingen waardoor op korte termijn cultuur, cultuurhistorische waarden verloren dreigen te gaan. Dat reeds in 2007 de Raad heeft aangedrongen op een erzi-monumentenbeleid en die voor middelen beschikbaar heeft gesteld. Dat ook gelden ter beschikking zijn gesteld voor het opstellen van beleidsnood aan monumenten ...zoals verwoord in het aangenomen amendement 22 Monumentenbeleid van 6 november 2007... ...en deze ter vaststelling aan de Raad dient te worden aangeboden. Dat nog steeds geen uitvoering is gegeven aan de door de Raad aangenomen motiecentrum van 14 september 2009... ...en dat de inhoud hiervan nog steeds actueel is. Dat Zandvoortse inwoners met ledenogen moeten aanschouwen... ...dat het dorpcentrum langzaam maar zeker transformeert in een stenen nieuwbouwmassa... Dat de gemeenten Amsterdam en Haarlem in een, inmiddels in de monumentenverordening alle artikelen hebben opgenomen waardoor een spoedprocedure aanwijzing monumenten mogelijk wordt. Draagt het college op. Een voorstel aan de raad te doen tot wijziging van de monumentenverordening 2006 door in de monumentenverordening een nieuw artikel toe te voegen. Luidende. Spoedprocedure tot aanwijzing gemeentelijk monument. In een. Naar het oordeel van het college uitzonderlijk geval kan het college direct tot aanwijzing van een gemeentelijk monument besluiten indien er sprake is van een spoedeis om belang. Een aangepaste toelichting en eventuele verwijzingen en wijzigingen die met het voorstaand artikel samenhangen eveneens aan te bieden in het voorstel voor wijziging van de monumentenverordening. Waarbij het verzoek is om dit in de commissiebehandeling van januari aan te bieden zodat de raad het in januari vast kan stellen. Mede namens GBZ en Sociaal Zandvoort. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Heeft een van uw vragen, meneer Stammers? Ja, ik heb een aanvraag, uh, het... oh, neemt u me niet kwalijk. Voorzitter, als ik uh, de monumentenverordening bijpak en ik kijk bij artikel 3, dan staat daar, het college kan al dan niet op aanvraag van een belanghebbende een onroerend, mom, uh, onroerend monument aanwijzen als gemeentelijk monument. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, dat is twee... ...vraagt zij advies aan de commissie voor welstand en, momen, en monumenten. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies achterwege blijven. Dus het lijkt mij dat dit al geregeld is in de, in de verordening. Het is het college wat, wat, wat monumenten aanwijst en kan in spoedeisende... ...gevallen kan ze van de procedure afwijken... ...die normaal gesproken gehanteerd wordt. Dus het staat er al in. En uw vraag is... Staat, klopt dit? Klopt dit. Voorzitter. Precies. <laughs> Mevrouw Gurensson. Kunt u daarop antwoorden of wilt het, u het... Het staat erin, maar dat is op verzoek van een belanghebbende. En in dit geval is het een eigenstandige nee, nee, beslissing nee. van het college. <laughs> er, er staat al dan niet op verzoek van een belanghebbende. Dus dat betekent niet op verzoek van belanghebbenden. Dat hoeft, ook, hoeft dus niet op verzoek van een belanghebbende te zijn. Al dan niet. Dus ik begrijp goed dat we de pandjes in de straat nog hadden raar. kunnen hebben. Als het college opgelet had. Als u een paar jaar geleden daar al tegen bezwaar had gemaakt, uh, wel ja. Want iedereen doet nu verbaasd dat die dingen neergehaald zijn. Dat hebben we. Dat, dat. <laughs> zo. Dat hebben we bezwaar gemaakt. En dat is ook de vraag, want daarom zijn we ook tot deze actie gekomen. Is die bouwvergunning wat in de krant staat... is die inderdaad te laat afgegeven, of die sloopvergunning? Klopt dat? Want dat zijn toch wel hele ernstige zaken... en dat is eigenlijk wat ik heel graag wil weten. En als we dit dan nog mee kunnen krijgen door in de toekomst dat weinige... wat we nog in Zandvoort hebben, te redden... Even Zijn er nog anderen die aan dit debat in eerste termijn iets willen toevoegen? Meneer Kramer. Toch wel een korte vraag uh, over het feit van die drie pandjes. Want waren die, zeg maar, ook al waren ze te redden, waren die dan conform die uh, monumentverordening? Konden die een gemeentelijk monument worden? Dat is even de vraag uh, die ik. Uh... Aan de portefeuillehouder ja. wil stellen: Ja, dat is mogelijk. Wie is portefeuillehouder Monumenten? Want de portefeuillehouder Slopen is iemand anders volgens mij. Ja, die zit... Ja, zijn verschillende verdelingen. Maar eerst de sloop even doen voordat we... Het de eerste, de, kan de wethouder een kort ja. antwoord geven op de vraag verzoek van mevrouw Draaier... want dan neemt meneer Bierman de andere vragen voor zijn rekening. Ja, voor, voor zover ik weet, voorzitter, is er een sloopvergunning gegeven. Er is een verzoek geweest of daar bezwaar tegen te maken was... Uh, ...door een, een aantal zandvoorters. En daar is bevestigend op geantwoord... ...maar met de mededeling dat het geen schorsende werking had. Dus uh, dat heeft dan weinig effect. Want uh, er kan bezwaar gemaakt worden... ...maar tegelijkertijd ook gesloopt. Dus toen heeft men er ook van afgezien... ...om daar verder bezwaar tegen te maken. Maar er is een sloopvergunning afgegeven bij mijn weten. En ja, vraag, maar daar gaat het vragen. De, de sloop was al begonnen... Voordat de vergunningen waren uitgegeven. En dat bij, is nou. Bij, graag... mijn weet, bij mijn weten niet. Dan zou ik daar graag antwoord op willen hebben, schriftelijk. Ja. Dat maakt in zo ver uit, meneer uh, Drommel. Dat dat gewoon schandalig is als dat zo zou zijn. Nee, het gaat erom en zegt, wat maakt het nou uit? Dit is een vraag, weer gewoon een vraag dat we op een antwoord achten. En dan vind ik het niet prettig als we op die manier mevrouw commentaar Dijen, krijgen. ga daar. u heeft gevraagd om een schriftelijk antwoord. En daarin wilt u denk ik verwoord hebben op welk moment de sloopvergunning is afgegeven. En wellicht ook nog, als wij dat weten, wanneer met de sloop is gestart. Ja? Hoe is het? Dan Mag dan ik even, even reageren? Ja hoor, meneer Drommel. Het maakt niet uit, slaat niet op het wel of niet slopen. Maar het staat op mijn opmerking, dat het geen schorsende werking heeft. Als het geen schorsende werking heeft, zoals u weet, dan kan het dus gesloopt worden. En dan kan je wel protesteren, maar het pand is weg. Die zijn al weg, dus daar hebben we het niet meer over. Nee, maar meneer, ik bedoel, ik het... mag, even, mag ik even proberen, want u praat langs elkaar heen volgens mij met de beste intenties. En dat is altijd jammer, als u elkaar niet bereikt. Ja. Ik ga me er ook niet tegenaan bemoeien. Nee, je hebt gelijk. Volgens mij gaat meneer Bierman de andere vragen voor zijn rekening nemen. Ja voorzitter, dank u wel. Um, wij zijn buitengewoon blij met deze aanmoediging... die in deze motie toch te beluisteren is... van dat we uitermate zorgvuldig moeten gaan, omgaan met uh, het erfgoed wat er is. Wij zijn bezig op dit moment dus beleid in de stijgers te zetten. Ik wilde de motie eigenlijk zo lezen... Uh, dat als er een meerwaarde in deze motie zit, dat we die zeker met beide handen zullen aangrijpen en zullen verwerken in de monumentenverordening. En uh, zo zouden wij dan ook inderdaad uh, daar in januari hopelijk uw uh, uitsluitsel over kunnen geven. En uh, verder ben ik blij dat we op deze wijze dan uh, weer een eventueel nieuw instrument toevoegen aan uh, de gereedschapskist, die we met het monumentenbeleid toch al aan het maken zijn. Voorzitter, Voorzitter. en noteer vooral de schossende werking. De, de, de wethouder is volgens mij nog aan het antwoorden. Wethouder, er lag nog een andere vraag. Minimaal twee. De vraag van meneer Stammis was ook aan u gericht. Hij heeft de verordening gelezen en aan zijn optiek, als ik hem vrij vertaal, staat het erin. Kunt u daar iets over zeggen? Voorzitter, ik dacht dat ik dat al zei. Ik zal, dus, ik zal nagaan in hoeverre dus ten opzichte van de bestaande tekst er een meerwaarde zit in de motie. En dan zal ik die verwerken. En anders, ja, dan is het toch voor mij een aanmoediging om op het ingeslagen pad door, voor te gaan. En u zo snel mogelijk dus ook op het gebied van monumentenbeleid wat voor te leggen. Ja. En de vraag van meneer, maar ik weet niet, meneer Kramer vroeg. Stel, eh, is, kunt u zo op dit moment iets zeggen over de situatie of de drie panden in de haltestraat die werden genoemd onder die verordening zouden hebben gevallen? Dat was eigenlijk uw vraag meneer Kramer denk ik hè? Is dat zo uit het hoofd te zeggen of niet? Nee, voorzitter, ik zal dat schriftelijk beantwoorden. Ja? Want ik ben ook benieuwd. Volgens mij zijn de vragen daarmee beantwoord. En is er een toezegging gedaan door de wethouder in relatie tot hetgeen meneer Stammers ook heeft gezegd? Ik kijk even naar de drie indieners. Is er reden voor u om dan de motie te handhaven? Sorry. En ik begrijp dat u dat ook bij opsteken wilt of bij hoofdelijk? Ja, ja, ja. Hoofdelijk, hoor ik dat goed? Oké. Okay. U wilt stemming, we gaan het doen. We nemen het gewoon over? Ja, ik heb, ik heb nadrukkelijk gezegd: er ligt een toezegging van de portefeuillehouder. Maar deze raad kent een andere, kent een andere systematiek af en toe. Dat mag. U handhaaft, brengt in stemming en wilt hoofdelijke stemming. Ja, u, u zegt het maar. We zeggen geen dorst. Meneer Suttorp dit is de laatste keer vandaag. En Voor. dit jaar. Voor Voor of tegen de motie? Voor. Meneer Bluis. Voor. Meneer Baber-Wilson. Voor ondersteuning en in andere opzichten. Voor. Meneer Van Deursen. Voor. Mevrouw Draaien Voor. Meneer Drommel. Voor. Mevrouw Geurenson. Voor. Meneer henry van Poorten? Voor. Meneer Kramer? Voor. Meneer Kuiken? Tegen, voorzitter. Een overbodige motie, die hoeven we niet te steunen. Meneer Paap, VVD? Absoluut voor. Meneer Paap, onlangs, Sociaal onlangs, Zandvoort. Voor. Meneer Poster? Voor. Mevrouw Rietkerk? Ik sluit me aan bij uh, de heer Kuiken. Overbodig, dus tegen. Meneer De Rode? Voor. Meneer Simons, voor. Meneer Stam is. zo overbodig, dus zo tegen. Met een nipte meerderheid is de motie aangenomen. Dat betekent dat daarmee de vergadering is beëindigd. Ik dank u voor uw inbreng. Ik wens u straks behouden thuis en tot een latere keer. Help, ik moet mijn bril hebben. <laughs> nou ja, die heb je toch niet nodig? Je hebt het allemaal gehoord nu. Ja, ja, ja. Maar, uh... wat, we al, wat we al gemeld hebben, ja, het PvdA die, uh, maakt zich eigenlijk nu een beetje legerlig. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, vroeger was Hand van Leeuwen van D66 het braafste jongetje van de klas. Ja, ja, ja. ja. Hebben we weer. Ja, ja, die zijn er. Ja, we hebben er nou drie dan. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed, uh, luisteraars, uh, ja, het is toch weer over half twaalf geworden. Dat zat er wel een klein beetje in natuurlijk Don. We hadden natuurlijk die leesjes ja. uh, aanpassingen. En ja, dat, uh, dat had al in de, in de commissie. Nu ja. is het al twee uur. En nu is het uh, bijna tweeënhalf uur uh, heeft ja. het geduurd. Maar ja. Ja, in feite zijn we er nog steeds niet helemaal uit. Nou ja, het is aangenomen. Dus ze kunnen nu verder. Ja, de... En de 10 euro per vierkante meter blijft gehandhaafd. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk dat het... Uh, ja, in mijn optiek, optiek, ik weet niet uh, wie ben ik eigenlijk... Dat, dat de bestandpartners er beter mee uit zijn eigenlijk. Nou ja, het is... Uh, in ieder geval als je het nu samenvat... Is, uh, kunnen ze nog wat geld terugkrijgen als het allemaal te, uh, wat minder de, duur ja, bleek ja, ja, ja, te zijn? Want ja. daar heb ik altijd zo mijn... Uh, Bedenkingen bij. Ja, wie bepaalt dat nou eigenlijk? Het is zo duur als het is. Ja, ja. Ik bedoel, daar komen natuurlijk weer externe deskundigen voor. Kosten kostte ja. 95 euro per uur. Die krijgen die mensen trouwens niet zelf. Wel. Dat zijn detacheringsbureaus. Uh, ja, ja, ja. Uitzendbureau. Hè. Uh, nou ja, nog, nog, nog sterker. Een detacheringsbureau, dat is volgens mij nog een ietsje duurder. Ja. Goed, uh, ja. moeten we nog meer zeggen? Nou, dat is eigenlijk niet zo gek veel de begrotingsrapportage is uh, aangenomen. Uh, in het LDC uh, mogen we die tweede parkeergarage gaan ontwikkelen. Ja, verder. maar ze moeten wel een, een dekking aan gaan geven. Ja, er moet een dekkingsplan komen, maar het zal het nieuwe college moeten doen, want het ja, zal de, dit college niet meer doen. Ik vind het doen. ook een beetje, een beetje over je dood doodregeren. En dat ja. is natuurlijk uh, erg moeilijk. Hetzelfde geldt uh, ook voor, uh, want daar had ik van de week weer informatie over, over het Gashuisplein. Dat, uh, dat, dat, dat, er zijn bepaalde ontwikkelingen en die staan donderdag uh, in de Sanfense Courant. En eh... Uh, het kan anders. Laten we het daar maar op houden. We kunnen het nog even nalezen. Goed. in Voedsel Courant. Dank u wel voor uw aandacht. Namens Don de Geber en Pascal. Ik ben Jo van Es. En graag tot de volgende keer. En dat is dan in januari. In januari. Dus in wat volgende. dit programma betreft. Uh, dank u wel voor uw aandacht. Een prettig uiteinde en een goed begin. Oké. Okay. Tot dan. In the little room downstairs Prima Donna Lord, you really should have been there Sitting like a princess perched in her electric chair Shut up.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 Is I'm gonna be.